Wat is een katrekaar? kaart? Een kattere -kaar, dat doe de ook nog wel zeggen. Ik ga van onder beginnen, van een katrekaar. Je begint uh, van onder, met een katrekaar. Met een katrekaar, dus Dat is een koek wordt het evenveel buiten en bloemen en zoeker alles uh, in evenredigheid. gaat je ja. Dat is gewoon een tegen. Dat is een koek? Een koek wordt buiten en zoeker en het gewicht allemaal, het en de bloem, dat is een katrekaart van vier ingrediënten. Dat is hetzelfde gewicht. En dat kluschen en kloppen en ruren. Ja. En dan van een bakken. Uh, welke zijn de vier ingrediënten, mevrouw uh, uh, Boter, aaren, suiker, arm. En bloem. En bloem. Ja, buiter, suiker ja, en, voilà, en bloem. hebben ze? Ja. Ja, ja. Was dat moeilijk je dat te bakken? Nu, nee. nu, nee. nee. nee. nee. dat lukt altijd. Ah, ja? En allemaal mag dat. Simpelweg. Ja, ja. ja. Een catrekaart. Ja. En die nog katrakari van aat oeke. Een alfa rond. Aha dat we die Nathan de lazoe ja weet je wat dat is dat van mamans aan dingen hè hm? ja ja in ja. Ja, de schrauwwerkera ja ja en alfa rond dat is ja. de katrekaar ja over de dus, hè dat is juist dat zijn de vier hetzelfde gewicht hè buitenarm bloem suiker ja maar dat lukt niet altijd ah oh, niet nee nee nee nee nee dat is een biscuit voetje hè Oh. Dat is en uh, je zei beter dat je daar een klein beetje bloem meer in doet, want uh, dat is niet veel altijd te lukken. Dat is wel een klein beetje te goed. Ja. Daar zijn er dat dat altijd kunnen lukken. Maar in generaal moet een klein beetje meer uh, bloem Blue in hebben. Oh. Een vier vierde. Eh, ja. Ja, wordt dat ook genoemd? Sprake dus van gelijke dieren, hè. Ja. En dus over over de katholieken. Dus uh, om dat goed te doen lukken, en goed te doen opgaan, hè. Uh, als biscuit, hè, weet je wel dat ze dat wou doen? Hè? Nee hè? nee Een lijver Ah ja? Ah ja, dan moet dus die bloem lucht, luchtiger. Ja? Zinnietjes hier, we wouden de recept al noteren. Ja joh. Wel? Ja, ja, ja. We hadden met die en Kaars, ik mocht iedere wijk, dus, dan was het lijver een misluktje. Maar ze hebben ons al veel goede raad gegeven, hè, wat meer bloem in doen. Ja. Na een leper patattenbloem Maar was ook met een zelfreizende bloem of ze willen hier een klein beetje gisteren Ja, ja, ja, ja een zelfreizende bloem, ja Prima